Het is zijn bedoeling om voor het eind van het jaar de militairen terug te halen. Alleen niet gevechtstroepen zouden langer kunnen blijven. Na twee verkiezingsdagen is in Egypte het tellen van de stemmen begonnen. De Egyptenaren konden kiezen uit twaalf presidentskandidaten. De opkomst lag naar schatting rond de 50%. Wanneer de uitslag bekend wordt is niet duidelijk. Als geen kandidaat de absolute meerderheid haalt, komt er een tweede ronde.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 dit is Johnson Hoka van de ANBB. In de Rotstad staan files op de A1 richting Amsterdam bij de Afwetbundschoten. Drie kilometer. A9 richting Almstelveen, 4 kilometer tussen de knooppunt Rotterdamplein en Raasdorp. A12 naar Den Haag, 3 kilometer voor Den Haag-Malieveld. A13 naar Rotterdam, tussen knooppunt Ypenburg en Delft, 3. A20 richting Gouda, tussen Schiedam en knooppunt de Brechtseplein, 5 kilometer. A27 Almere in de richting Utrecht, tussen Beeldtof en de knooppunt Rijnsweert, 5 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstoken afgesloten. Daar staat het ook flink vast op de A28 richting Utrecht.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 Everybody sing along now.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 Hij heeft een uh, debuutalbum uitgebracht in 2012 en het heet Tell Me Your Tale. Sorry, het heet Home Again en het nummer wat we gaan draaien heet Tell Me Your Tale. Just these simple things Keep me holding on It's just these simple things so hard with baby, I stop feeling love mm -hmm. it's just these simple things, keep me holding on, it's just these simple things. Just descend.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 This old wide world over She won't ever find another man ...heeft geluisterd naar Hugh Laurie met Cynthia James Infirmary. Het volgende nummer wat ik ga draaien is van Esperanza Spalding... ...van het album Radio Music Society. Esperanza Spalding heeft in 2011 een Grammy gewonnen voor de beste nieuwkomer. Ze zanger is zangeres, ze speelt ook de bas... De bas ...en nou, luistert u zelf maar, ook een fantastische stem. We gaan het nummer draaien dat heet Cinnamon Tree. I enough to see who you are, little man.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 Another love TKO, oh, yeah Trying to take control of the love Love to control of me Cause you lose all thoughts Sense of time And have a change of mind Taking the bumps and the bruises Of all the pain Of a two-time loser Song. I think I better let it go, baby oh, oh, oh, oh, oh, oh. It's like yeah, yeah, One more time now you said I think I better let it go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 Um, en dat is door Samuel uh, en uh, voorzien van een uh, van een jazz uh, uh, versie. Hij doet dit samen met onder andere Arie Heunig. En u gaat luisteren naar het nummer Money. Geluisterd naar Samja Hel met het nummer Money. Samjahel op Orgel. Org, uh, org, um, Samuel speelt op vrijdag op Noordschy Jazz. We gaan verder met het VJ Iver trio. De album heet Accelerando. Het nummer wat we gaan draaien is uh, nummer Loede.